breken. Er staat veel wind en de maxima liggen rond het vriespunt. Dit zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu de nacht.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 FM. FM Hele fijne dagen I don't want another heartbreak I don't need another turn to cry No I don't wanna learn the hard way Baby hello Oh no goodbye But you got me like a rocket shooting straight across the sky It's the way you love me It's a feeling like this It's centrifugal motion It's perpetual blink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 She won't believe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 Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van drie uur. Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Seehover... heeft veel kritiek gekregen naar uitspraken over de islam. In een interview met de kranten Beeld zei hij dat de islam niet bij Duitsland hoort... Seehofer, die nu nog maar net minister is, voegde eraan toe... dat de moslims die nu in het land wonen vanzelfsprekend wel bij Duitsland horen. Maar dat betekent volgens de CSU-minister niet... dat Duitsland zijn tradities en gebruiken moet opgeven. Seehovers uitspraken lokte vele kritiek uit van coalitiepartner SPD. Ook bondskanselier Merkel reageerde en discancierde zich van Seehofer. Ze zei dat Duitsland een christelijke traditie heeft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 De drie partijen willen wettelijk vastleggen dat gemeenten en woningcorporaties... een sociale huurwoning pas mogen verkopen of afbreken... als er gegarandeerd een nieuwe sociale huurwoning voor terugkomt. De coalitiepartijen hebben in het regeerakkoord afgesproken... dat gemeenten sociale huurwoningen moeten verkopen als dat kan... om zojuist voor de middengroepen meer huizen beschikbaar te krijgen. Bij een houtbedrijf in Windschoten woedt de grote brand. Er komt veel rook vrij, onder meer door de harde wind...